Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het noorden van Noorwegen zijn zeker drie mensen om het leven gekomen... toen de bus waarin ze zaten van de weg raakte en een deels in een meer terechtkwam. Elf mensen moesten naar het ziekenhuis. Vier van hen zijn zwaar gewond, zegt de politie. Volgens de reddingsdiensten zaten in de bus 58 mensen, onder wie buitenlandse toeristen. Noorse media zeggen dat er mensen uit acht landen in de bus zaten, onder wie ook Nederlanders. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag kan dat nog niet bevestigen. Er gaan ongeveer een kwart minder vluchten van en naar Schiphol... in de dagen rond de NAVO-top, die in juni wordt gehouden. Dat meldt de luchthaven aan het ANP. De top vindt plaats op 24 en 25 juni in Den Haag. Daar worden ongeveer 8500 mensen verwacht... die voor een groot deel via Schiphol reizen. Om dat in groene banen te leiden, moeten normale vluchten worden geschrapt... Ook is een gedeelte van het luchteruim gesloten... waardoor er maar één start- en landingsbaan beschikbaar is. Het is niet duidelijk om heel veel vluchten het precies gaat. Volgens een woordvoerder zijn de gevolgen voor reizigers beperkt. De Belgische politie heeft in Brussel twee minderjarigen opgepakt... die iets te maken zouden hebben met een vuurwerkongeluk... waarbij een meisje van 13 een paar vingers verloor. Bij het huis van het meisje werd begin november vuurwerk naar binnen gegooid... Waarschijnlijk wilde het meisje het vuurwerk weer naar buiten gooien, maar het ontplofte in haar hand. In Deze maand heeft de zon tot nu toe 27 uur geschenen. En dat is minder dan de helft van de 58 uur die normaal gesproken in de beeld wordt gemeten. In De komende laatste dagen van het jaar komen er maar weinig zonuren bij. Toch is deze maand niet de somberste decembermaand ooit. Het weer nog in bijna het hele land bewolkt, met alleen in het zuidoosten wat opklaringen en daar is dan kans op mist bij temperaturen rond het vriespunt. Onder de bewolking is het vannacht 4 tot 6 graden. Ook overdag bewolkt en lokaal nevelig of mist bij 2 tot 7 graden morgen. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM met nu de nacht. Ritme, Ritme van ZFM. ZFM. and your certainty that we're surrounded by the comfort and protection of the heart get some sleep Creaky noises make my skin free I need to get some sleep